Raymond met het NOS Journaal. Oud-minister van buitenlandse zaken Bot vindt dat de Nederlandse regering afstand moet nemen van het PVV-meldpunt over Oost-Europeanen. In nieuwsuur zei hij dat de website afbreuk doet aan de goede naam van Nederland in het buitenland. Bot vindt dat het goed zou zijn als premier Rutte zou laten blijken dat de regering niet achter het idee van de PVV-website staat. VVD-europarlementariër Van Balen noemt het meldpunt misselijkmakend, vulgair en een politieke partij onwaardig. Volgens hem zijn Rutte en Rozental een antwoord verschuldigd op de boze brief die een aantal Midden- en Oost-Europese ambassadeurs schreven. De politiebonden hebben minister Opstelten een ultimatum gesteld in hun conflict over een nieuwe CAO. Als opstelte voor vrijdagavond niet met een bot komt dat volgens de bonden genoeg aanknopingspunten biedt, dan volgen mogelijk collectieve acties. Volgens ACP-voorzitter van de kamp wil opstelten de salarissen voor politiemensen niet verhogen en de arbeidsomstandigheden fors versoberen. Vorige week besloten de vier politiebonden de cao handelingen op te schorten. De man die vanochtend op Schiphol riep dat hij een bom bij zich had, is een 40-jarige Rus. De man kon zichzelf niet legitimeren en de communicatie met hem verliep moeizaam. Meer wilde maar niet over hem zeggen. Nog steeds lopen op Schiphol passagiers vertraging op. Een groot deel van de middag waren de vertrekhalen 1 en 2 dicht vanwege de bomdreiging. Volgens Schiphol zal niet iedereen vandaag kunnen vertrekken. Tientallen vluchten zijn uitgevallen. Het Rode Kruis slaat alarm over het gebrek aan voedsel in de crisisgebieden in Syrië. Vanwege het aanhoudende geweld hebben mensen grote moeite om aan etenswaren te komen, zegt een woordvoerder. Er zijn volgens de hulporganisatie steden waar de straten nagenoeg leeg zijn. Vooral in de stad Homs durven mensen vanwege beschietingen nauwelijks de straat op om voedsel te kopen. En dan het weer. Vannacht mogelijk wat regen. Daardoor kans op gladheid. Temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen grotendeels droog en wat zon. De temperatuur ongeveer 5 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu het laatste uur.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 De ene op de op werk en de andere op het dansen en de andere weer uh, bij de studies. Dus uh, dat is wel heel, heel leuk. Maar jij bent een van de weinigen die misschien uit Zandvoort wegverhuisd is van de familie? Of zie ik dat verkeerd? Uh, nou, mijn, mijn oudste nee eigenlijk zijn, ze al, zijn de oudere zus of drie van mijn oudere zusters die zijn ook uit Zandvoort uh, weggegaan, maar die zijn weer teruggekomen. Oh. Dus de oudste zuster die, die is getrouwd en die heeft in amsterdam gewoond.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 kwamen er ook meisjes op. En toen dat hele seminarieopleiding uh, was eigenlijk al verdwenen... toen, toen ik daar belandde. En um, mijn, mijn ouders hebben in het kerkkoor jarenlang gezongen. Uh, dus ja, het was eigenlijk een katholiek gezin, katholieke opvoeding gehad. En uh, mm -hmm. ja, dat is de achtergrond. En hoe heb je dat ervaren als kind? Nou ja, ik kan me herinneren dat ik... Uh, uh,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 Dat was zo'n bijzondere ervaring om dan die, die, die tafel gedekt te zien, want we ja. gingen altijd nog uh, hadden dan een kerstontbijt. Oh, nee, en de, ja, dat maakte ja. gewoon, dat vond ik zo mooi. En het eet, uh, weet je wel, heerlijk eten, vers witbrood, uh, roomboter. Het was, de, ja, het was heel indrukwekkend eigenlijk. Dus ja, dat, dat is dan uh, de grootste indruk die ik van het katholieke geloof heb meegenomen, denk ik qua gevoelsmatig.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 Ja, je werkt ik vond, in, in, een, in een café? Werken? Ja, dat, dat is de, op een gegeven moment uh, ben ik uh, in een café gaan werken, want ik had uh, te weinig studiebeurs voor, uh, om, om in mijn levensonderhoud te gaan. Ja, ja. Dus een dus toen moest ik bijverdienen en toen uiteindelijk ben ik in een café uh, gaan werken in Amsterdam. Maar in, de, in mijn vrije tijd uh, zat ik ja, veel meer de Ja, ja.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 The two Harvotam laying, Bajanito dehem, Lemasmero. The two Medu, Olin Hamar. O goel, o el, el, ni totem lemas merot betitot harvatam leitim khanitotem lemas merot lo yisad doy el doy efero il medu on il lo yisad doy el doy efero il medu on il lo yisad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 Deed uh, alle, alle inkomsten en ik zeg maar de uitgaven, de crediteuradministratie. Ik heb de uh, een tijd ook computers, weet je wel, de computerbeheer of daar beslissingen over te nemen heb ik, uh, heb ik gedaan. Uh, inkoop van, uh, van alle kantoorartikelen en dat soort dingen. Dus je doet eigenlijk van allerlei, allerlei dingen heb ik gedaan. Ja, en uh, je zei het straks van, je toekomstige schoonfamilie, dat was die meneer. Uh, nou, het was zo van, ik had een. Uh, dus,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 nou, dat dan zei ik, oké, Heb iemand me hulp nodig, dan ga ik, ga ik schilderen en ja. behouden. En dat was die familie, en uh, dus dat was een paar dagen helpen. En uh, toen, daarna had uh, de dochter des huizes had bijles nodig wiskunde, nou dat heb ik ook ah, gedaan. Alles ja, Anders, ja. zonder geld, hè? van dat de, van de doe je omdat het nodig is, omdat ja. het v, uh, vrienden zijn, omdat het medegelovigen zijn...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 Opkomen op niets, weet je ja. om weet ik veel wat. En als je, zoals Jezus het zegt, over verdragen en over je andere wang toekeren en, en over geven. En ook bijvoorbeeld als hij zegt van neemt iemand iets van je, van niet, weet je wel, g, euh, zorg dat hij gearresteerd wordt, in elkaar geslagen, van weet je wel, geef hem nog wat. Ja. En ik dacht van nou, dit werkt, want daarmee, weet je, ga je frustraties tegen van mensen of weet je wel, van, van mensen denken van hé, hey, wat is dit?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 Ik bleef dus verslaafd en ik op één dag. Nee, en op één dag was ik niet meer verslaafd. Ah, die God verslaafd? Ja, op één dag. Ik, ik weet het niet. Op één dag was ik gestopt. Dus op ja. één dag. Alsof God een schakelaar omdraaide of hij, hij neemt de verslaving weg. En dat zie ik echt zo van, van de staat over Jezus. Van,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 ook zo'n zo tekst uit de Bijbel en uh, nou, je, da, daarna ervaar je dus die verlossing, kan je daar iets meer over vertellen van die verlossing hoe, hoe, ja, hoe moet je dat zien uh, ja want ik, ik zei net God, God verlost van zonde en ik heb ook gemerkt met andere dingen waar je die je echt zelf niet kan veranderen als mens van vlees en bloed en dat, ik, dat mijn ervaring echt is dat als je echt, echt God bidt en aanroept hè. aanroepen is ook heel belangrijk God alsjeblieft help me dat ik heb ervaren dat God helpt en ook verlost en bevrijdt van andere verslavingen. Ook er, er, er is zoveel verkeerde dingen die op je afkomen dat elk normale mens of normaal Christen, weet je, wel, gewoon dat je dan weet dat is niet goed. En dan zit je dan toch van je doet het dan toch. En en hoop het is, het is zelfs met te veel eten, weet je, wel, dat, dat dat je te veel eet en dat je, nou, dat bid je niet voor. Maar ik heb ook gemerkt over dat dat je daarvoor mag bidden.